Kees Groot met het NOS-journaal. De politie heeft twee mannen aangehouden... in verband met de moord op Alex Wiegemink in 2003. De zaak, die bekend staat als de Postbankmoord... kwam gisteren in het nieuws na nieuwe informatie... die werd bekendgemaakt in tv-programma Opsporing Verzocht. Na de uitzending heeft iemand zich gemeld bij de politie. De politie verdenkt hem van betrokkenheid bij de moord. Daarna heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. De verdachten zijn 55 en 43 jaar en komen uit Brabant. De twee staan bekend als criminelen. De politie houdt er ernstig rekening mee dat Alex Wiegmink op het verkeerde moment op de verkeerde plek was. Hij was aan het hardlopen in het Gelderse natuurgebied de Postbank. Zijn verbrande lichaam werd later gevonden in zijn uitgebrande auto die geparkeerd stond in het Brabantse Erp. Verschillende oppositiepartijen willen dat in het onderzoek naar het declaratieschandaal bij de politie ook de rol van oud-minister Opstelten wordt meegenomen. De fracties willen ook dat oud-korpschef Bouwman onmiddellijk zijn werk bij de politie neerlegt. Hij staat nog als adviseur op de loonlijst. De aanleiding voor het onderzoek zijn de exorbitante uitgaven van de Centrale Ondernemingsraad. Minister van der Steur laat nu uitzoeken wat de rol daarin was van Bouwman. Die werd benoemd door minister Opstelten. Veel bestuurders van pensioenfondsen komen niet door een keuring door de Nederlandse bank. Staatssecretaris Kleinsma antwoordt op Kamervragen dat sinds 2014... 91 zittende bestuurders zijn getest op hun geschiktheid en betrouwbaarheid. In 22 gevallen kwam de Nederlandse bank tot een negatief oordeel. In eerdere onderzoeken concludeerde de Nederlandse bank dat zwak beheer van pensioenfondsen vaak is terug te voeren op de kwaliteit van de bestuurders. Het weer vanavond en vannacht neemt de buiigheid af. minimumtemperatuur 3 graden. Morgen vooral aan de kust buien. Het wordt 10 tot 12 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog files op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Nijkerk 2 kilometer. En op de A44 naar Den Haag bij Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM.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 Maar de afstand wordt al groot Nee, ik heb niet geleerd Te leven met jou dood God, ik hou zo van jou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 Zeg dat het bent. maar niemand zegt wanneer. Dus ik leef met de dag en jij sterft telkens weer. Wat ik hou zo.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 ja, ja, ja.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 Jij het Want ik hou zo van jou. En met Rob Tenijs open einde beginnen wij deze heartbeats. You... En uh, we hebben vanavond een uh, aangepaste heartbeats. En dat, is, uh, ja, dat heeft te maken met alle zielen. En uh, we draaien in ieder geval tot half neer... en draaien wij uh, dus de platen die aangevraagd zijn... door iedereen waarvoor ik uh, ook iedereen wil bedanken. Want ik vind het toch wel, uh, toch wel leuk dat er aan die oproep gehoor gegeven is. En daarna half uh, neer en rond half neer... hebben we in ieder geval een uh, live optreden van Lea. En Lea die is uh, ja, in Zandvoort wel en zij het bekend, zeg maar. Dus dat gaat helemaal goed komen. Maar tot die tijd draaien wij in ieder geval de muziek... die jullie graag willen horen.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 can feel the cold Ja, heel af en toe, dan gebeurt dat wel eens. Dan zet ik dus met mijn, uh, met mijn vingertjes op uh, knopjes waarvan je denkt van, joh, dan kun je beter afblijven. Maar dan komt, ik hou Dolly ook in de gaten dames en heren. We hebben Dolly namelijk ook in de studio, samen met Lea, een hele goedenavond. Goedenavond, zei zij in koor. In koor, ja. Dat, dat, ja. En dat klinkt ook nog. Wat, nou, hoe uh, vind je dat? Nou, oh, gelukkig. deze mooie ja. avond. Ik vind het uh, heel erg leuk dat jullie er zijn eigenlijk. Ja. Nou, ik vind nou, het ook leuk, ook leuk om hier te zijn <laughs> vanavond. Ja, ik denk, nou, je neemt wel wat lekkers mee voor bij de koffie of zomaar. Nee, ja, dat was te, te laat voor. Ja, he? ik heb ja. alleen mijn stem meegenomen vanavond. Oh, dat is genoeg. Dat is <laughs> genoeg. Die is al zoet van zichzelf. <laughs> zo. Maar je wou, uh, je wou straks uh, een stukje zingen, had ik begrepen. Ja, ja dat klopt. En uh, waar, waar, waar ik me er zo vandaan, zing jij graag? Zing jij veel? Zing jij nou, beroepsmatig niet, want daar ben je een beetje jong voor? Nou, ik, ik zing al vanaf dat ik klein ben. Vanaf dat ik me kan herinneren, eigenlijk. Ja. En ook heel lang zangles gehad. En heel veel talentenjachtjes hier en daar gedaan. Ja. Maar nee, ik, ik zing heel graag, inderdaad. Oké, okay, vandaar. Ja. ja maar, ik lees daar natuurlijk wel op Facebook. Maar dan zie ik jou in één keer uh, met, met, in theater en zo. En denk ik, ja, nou ja, goed. jij komt uit een, een gezin. Waar er wel nodige artiesten zitten, zeg maar. Ja, zeker. Hm. Horrorclowns. <laughs> oh, Horrorclowns, ja, nou ja, goed. Maar goed, wij, wij gaan ja. straks nog iets van je horen, denk ik. Ja, ja, zeker. toch? Ja, zeker. en helemaal in het teken van deze avond, hè. Ja, helemaal in het teken van alle zielen. We hebben de uitzending een beetje aangepast. Ja. Zoals de mensen wel Heel gehoord mooi, hebben. En, ja, ja, ja, bedankt. Ook daar de ADCWM, zeg ik dan maar. Jazeker, nee? Nee. hoort er allemaal bij. Hoort er allemaal bij, ja.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 Now as we The family tree will always grow keep a candle burn Comfort us to know Het was Pearl Jam en Last Kiss. En uh, ja, dat verzoekje had ik dus ook gekregen. En op deze avond draaien we gewoon alles. Dat geldt voor de volgende. Stef Bos.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 Klink ik soms gebroken, gebroken en verward? Dit is de taal van mijn hart. Ik eet mijn speelbeeld invallen. Ik leer een scherven grond. Ik mijzelf leren kennen als helden en als een hond.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 Dat is Stef Bos met de taal van mijn hart. Je luistert naar Z.F.M. Zandvoort met de heartbeats.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 Nooit meer dezelfde weg zal gaan. Ja, dat was Paul de Leeuw met uh, De Steen. Dat is een nummer dat uh, je hoort uh, alleen op uh, dit soort gelegenheden eigenlijk. En wat eigenlijk best jammer is, want het is om te zeggen, is dat gewoon een heel goed nummer. We gaan eventjes over naar, uh, naar iets heel anders. We gaan even over naar een live act. Ja, en dat kan allemaal bij Zierwem Zandvoort. We hebben namelijk talent in Zandvoort. Ze noemen ons ook wel het tweede Volendam. Maar die kant gaan wij wel op. Ja. En Geen nou, palingsound, maar wat hebben wij? Garnalensound. De garnalensound. De ja, sound. Vis. Ja, ja, ja. ja, Ja, vis. Ja, vis, vis, vis. Oh, vis hè? in het algemeen. Ja. Hebben wij de sound. Is dat zo? De sound. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, Dolly, ik geef ja. jou graag het woord uh, eventjes. Want wat gaan we krijgen? Oké, okay, nou, uh, uh, Lea is hier naartoe gekomen um, omdat jij natuurlijk deze zeer speciale uitzending uh, hebt vanavond. Die in het teken staat van alle zielen. Mm -hmm. En uh, helaas hebben wij ook uh, vandaag onze gedachten naar iemand die ons is ontvallen. En uh, een zeer speciaal mens, een zeer speciale vader, zeer speciale opa. Ja, zeker. En uh, toen hij overleed heeft uh, Lea een uh, lied voor hem geschreven. Zelf geschreven? Helemaal ja. zelf geschreven. Oké. Okay. En dat heeft ze ook uh, tijdens de plechtigheid voor hem gezongen. En iedereen vond dat zo mooi. En iedereen wilde zo graag dat liedje hebben. Dus we zijn de studio ingegaan. Hebben het opgenomen. Ja. En um, ja, daar was iedereen heel blij mee. Inmiddels uh, zijn we een, een kleine twee jaar verder. En... Uh, heeft Lea besloten om het nummer opnieuw op te gaan nemen? Omdat ze in die twee jaren een enorme ontwikkeling met haar stem heeft doorgemaakt. Uh, met, met een hele goede uh, zangpedagoge. Ja. En uh, ja, daar wordt dan ook een uh, clip onder gezet. En, uh, oh. Dat gaan we samen met collega Ruud Jansen. gaan we dat doen. Gaan we oh, dat oppakken. Oh, dan heb, en, je, dan uh, heb je wel de goeie achter zegt. Ja toch? Die natuurlijk. Ja, ja, ja, de ja, ja. ja, zeker. Ja. Maar in ieder geval, uh, vanavond wilde Lea dit uh, uit respect en in ter nagedachtenis aan, uh, aan opa Bertus uh, opdragen. Ja, wat kan ik er dan nog meer van zeggen dan... Uh, we gaan er gewoon uh, naar luisteren, denk ik. Ja, zeker voor opa. Voor opa, goed zo. Ja.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 Nou, oh, ja, ik vind het helemaal, ik heb ik, ik er al kippenvelden van. <laughs> nou, dat is, dat is goed om te horen, denk ik. Ja. Ga, je, ga je hier iets mee doen? Nou, we zijn dus bezig om het opnieuw op te laten nemen en er dan ook nog het liefst een videoclip onder te zetten en dan op YouTube te zetten. Ja. Maar ja, voor de rest, nou, ja, dat, daar blijft het voor, voor mij in ieder geval een beetje bij. Voor mij hoeft er niet meer meegedaan te worden dan dat. Kan ik alvast een cd bestellen dan? Ja, een cd met één nummer. Ja, ik vind het prima. Ik wil, uh, dan gaan we een keer de nachtuitzending doen... met uh, doen we de nacht van Lea. Doen we dan. Ah, nee? dan kom ik hier gewoon... alle nummers zingen die ik kan zingen. Ja. Ik weet niet of dat, uh, of dat wel, uh, wel, uh, wel... Ik vind het gewoon... We moet, moeten het doen. Komt Daar hou ik je aan, hè? Komt helemaal goed. Ja Ja, ja, ja. Hey, dankjewel Ja, dankjewel Lea. Om een mind, soms hoef je niet meer te zeggen. Je luistert naar Heartbeats, CVM Zandvoort. Met als thema vanavond: alle zielen.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 Looked around enough to know You're the one I want to go We nog steeds naar Heartbeats dan zie je Wem Zandvoort. En uh, ja, onverwachts, uh, voor een hoop mensen tenminste, want ik draai meestal alleen, heb ik uh, ja, toch eigenlijk onverwachts medepresentator, want sidekicks daar werk ik niet mee. Medepresentator. Ja, zomaar alweer. ineens, hè? Ik kwam zo ineens uit de lucht vallen. De winst omgoed, goed, ja, zullen we maar zeggen. Ja. Maar jij hebt ja. nou een mededeling? Ja, ik heb zeker een mededeling, want uh, tijdens deze mooie uitzending uh, die jij vanavond uh, maakt voor. Uh, ter herinnering aan uh, alle dierbaren van onze luisteraars. En uh, om die vanavond te respecteren en te herdenken... Uh, wil ik u graag laten weten dat er morgenavond... een lichtjesavond uh, is georganiseerd... op de Algemene Begraafplaats Zandvoort. En dus ook in het teken van alle zielen. Hè, net als dat vanavond dat uh, op Westerveld wordt gedaan... en bij andere begraafplaatsen. En dat vindt morgenavond in Zandvoort plaats... En u bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Uh, vanaf zeven uur. kunt u. Uh, dan begint het op de Algemene Begraafplaats. Dan kunt u daar naartoe om uw dierbaren te herdenken. En er is een uh, heel programma. Uh, om zeven uur is dan het Welkom. En er is een lichtjesroute uitgezet waar u uh, over kunt lopen. Over de begraafplaats. Dan om half acht is er een uh, zang van de zanggroep UBI. Caritas. Dan om acht uur is er op het oude gedeelte van de begraafplaats een bijeenkomst waarbij de namen worden genoemd van diegenen die het afgelopen jaar op de begraafplaats zijn begraven of, of in een asurn zijn bijgezet om zijn verstrooid en de aanwezigen kunnen kaartjes neerzetten, kaarsjes, sorry, kaarsjes neerzetten en bolletjes planten in het perkje bij de vredeszuil. Dan om kwart over acht uh, is er weer een uh, zang van de zanggroep Obi Caritas. En om half negen mag iedereen zijn persoonlijke wens op uh, kaartjes schrijven die daar aanwezig zijn. En, en dan mag je die ophangen in de boom. Nou, na afloop is er dan de mogelijkheid om met elkaar na te praten. Er is koffie en chocolademelk voor een ieder. En... Uh, er wordt alleen nog even geattendeerd op het feit dat er tussen 7 en 9 uur de begraafplaats verlicht is, maar wel gedeeltelijk. Dus als u het graf van een dierbare wilt bezoeken, dan is daar wel gelegenheid voor, maar neem dan wel een zaklantaren mee, want niet alles is verlicht. Nou, in de avond wordt u aangeboden door de commissie Begraafplaats, de gemeente Zandvoort en het uitvaartzorgcentrum Zandvoort. Dus dat wordt we ook weer een mooie gedenkwaardige avond. Net zoals wat jij vanavond doet. Nou, dat is mooi om te horen, dankjewel. Ja. Dat, de, dat was de mededeling? Dat was een mededeling, ik denk. Nou ja, dat past mooi het, in het programma uh, om dat uh, de mensen uh, ja. te laten weten. Ja, ik, met jouw professionele met, met jou stem klinkt dat veel beter dan dat ik het doe natuurlijk. <laughs> he, want dan zeggen ze van, in, de van, in Almelo daar, he, enzovoort, ja, enzovoort. Hoezo? Hoezo? Nou, hoezo, ja. ja. Hé, hey, dankjewel, ja. Tori. Heel graag gedaan en ik hoop dat iedereen die gaat morgenavond een hele mooie gedenkwaardige avond zal beleven. Hoop ik ook. Passant Project Old and Wise ja, Colin Blunstone werd het ook al genoemd en uh, ja ik zit over mijn schermpje te kijken nog eventjes en we zitten voor de klok van, uh, van negen uur dus uh, we zetten er even een, uh, een kort stukje in en dan het journaal en na negen uur ben ik weer met deel 2 van Heartbeats